Uur. Dit is Mous Schreurs met het NWS journaal de, grote... de brand brak vanochtend vroeg uit en breidde zich snel uit. Toen de brandweer aankwam was het vuur al zo groot... dat het te gevaarlijk was om het gebouw binnen te gaan. Vijftig woningen in de omgeving moesten worden ontruimd vanwege de rook. Of de 150 bewoners vandaag nog terug kunnen, onderzoekt de brandweer nog. Okar Matthew is sterk in kracht afgenomen en is nu eentje van categorie 1. De storm koers nu af op de Amerikaanse staat North Carolina... Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 900. Verreweg de meeste doden vielen in Haiti... waar de orkaan een spoor van vernieling aan de In de Amerikaanse staat Florida valt de schade mee. Vier mensen kwamen om het leven. Wel zitten nog altijd meer dan een miljoen huishoudens zonder stroom. Intussen dreigt in het Caribisch gebied een nieuwe orkaan te ontstaan. Nicole is nu nog een storm van de eerste categorie. Het is nog onduidelijk hoe die zich gaat ontwikkelen. De staking van Griekse luchtverkeersleiders gaat door. Dat betekent dat er niet op Griekenland kan worden gevlogen van middernacht tot maandagavond. Waarschijnlijk worden ook duizenden Nederlandse vakantiegangers daar de dupe van. De reisorganisaties Neckerman en Thomas Cook hebben extra vluchten geregeld die vandaag nog vertrekken, zodat mensen hun vakantiebestemming nog kunnen bereiken. Ook TUI bekijkt of er vluchten verzet kunnen worden. In Alkmaar heeft een gemeenteraadslid die uit de PVDA was gestapt zich aangesloten bij Denk. Raadslid Keskin is officieel sinds zijn vertrek uit de PVDA onafhankelijk. Volgens Tweede Kamerlid Sturk is Keskin het eerste en zeker niet het laatste gemeenteraadslid dat zich bij de nieuwe groepering aansluit. Het weer zon en in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt ongeveer 14 graden. Het wordt een koude nacht, minimum temperatuur dicht bij nul. Morgen meer bewolking en in de noordelijke helft van het land een bui. Het wordt ongeveer 13 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad wordt het verkeer op de A9... ...Amstelveen richting Alkmaar omgeleid bij knoop het Rotterpolderplein. Er zijn namelijk problemen met de brug over het Zijkanaal C. Het verkeer bij Amsterdam kan beter omrijden via Zandam. Daardoor is het ook wat druk op de A208 Haarlem richting Velsen... ...voor de A22 3 kilometer. Op de A12 richting Den Haag, daar staat tussen Reewek en Knop het Gouwe 4 kilometer door werkzaamheden. Daar staat de rijbaan het hele weekend dicht. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland, daar staat 5 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, daar staat Voorwassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 van lekkere muziek. En Deze van onze Belgische vriend Milo. Hier horen we met Houding at the Moon. 7 over 3, Zandvoort. Nogmaals, goedemiddag en welkom terug... bij Zandvoort op zaterdag, uur 2. En we hebben een druk uur 2, Albert Jan. Ja, want uh, zoals gezegd... Uh, een druk op het circuitpark Zandvoort... tijdens de finale races. Uh, de Kunstkracht uh, 12, dit, uh, uh, de Kunstweekend... helemaal in het teken van Kunstkracht 12. Dus uh, er is genoeg te doen in uh, Zandvoort... Uiteraard gaan we rond de klok van half vier kijken... wat er nog meer te doen is rondom Zandvoort tijdens de evenementenagenda. Over een tweetal platen gaan we uiteraard weer schakelen... met SV Zandvoort naar Duintjesveld waar verspeeld wordt. SV Zandvoort tegen Arsenal. Daar is voor ons aanwezig Joop van Nest. De wedstrijd is later begonnen, zoals gezegd... vanwege de brug op de A9 die niet dicht wil. Uh, uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, tegen de klok van half vier gaan we schakelen naar het circuitpark Zandvoort... naar Willem van Densen tijdens de voortgang van de uh, finale races. En uh, natuurlijk nog uh, veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. En we volgen ook de veteranen spelen vandaag uit tegen Bloemendaal. Daar is de ruststand op dit moment 0 tegen 0. En hier is Vans Joy met die single Riptides. I was scared of pretty girls and starting conversations Decides to quit his job and head to New York City. This guy mooie zaterdagmiddag hier in Sanford. Het zonnetje schijnt lekker. En Sanford Coast Wild. Nou, wat wil je nog meer? Zij is ook een beetje wild daar op Duintjesveld. Jouw of niet? Nou... Valt een beetje tegen, Ja, een beetje boel tegen eigenlijk. Op dit moment, we spelen in de 27e minuten, zijn het 25 minuten Arsenal geweest... wat de klok heeft geslagen. En het stond er maar twee minuten. Zandvoer is, is puur aan het achteruit voetballen. Het kan niet anders, want de Arsenal is gewoon op dit moment veel sterker dan Zandvoort. Of ze dat ook de hele wedstrijd kunnen volhouden, dat is natuurlijk een vraag die we kunnen wel stellen. Maar nog niet beantwoorden, dat moet later blijken. Vooralsnog heeft Sanford het heel erg moeilijk. Jeffrey Dekker moest twee keer in actie komen, dat heeft hij uitstekend gedaan. Maar prettig is anders. Sanford heeft twee, misschien drie aanvallen gehad. Die misschien een klein kansje hadden kunnen krijgen. En daar gaat die bal de raken langs de paal bij onze keeper Rijnheer en Witsaars. Die natuurlijk, zoals ik al zei, gewoon goed staat te keeper. En hij heeft eigenlijk volgens mij nog nooit zoveel ballen gehad, ook terug zoveel ballen gehad om te verwerken. Uh, dat geeft aan dus dat, uh, dat Arsenal gewoon veel sterker is dan Zandvoort. En dat Zandvoort uh, toch uh, uh, anders zal moeten gaan voetballen om uh, toch aan de aan die, die helft van uh, Arsenal te komen. Dan kan dat nu gebeuren. Nou, weer een diepe paas op Boy visser. En daar wordt constant en geflacht en gevlogen voor buiten het spel. Dit is nu de vierde keer en ik denk dat het 2,5 keer niet terecht is geweest. Eén keer kon ik niet te constateren. Deze is denk ik wel terecht. Maar vooralsnog uh, is het dus een vaak is vaak gebeurd, dat, uh, dat er iemand aan de zijkant staat bij Arsenal die, nou, laat ik het uh, mooi zeggen, niet eerlijk staat te vloggen. Ja, om niet te zeggen dat hij gewoon vals is. Mm. <laughs> uh, goed, Sanford nu weer. Daar is een hele lange paas van, eh, uh... nee, daar gaat Boy vissen. Hij kan, kan, die... nee, kan niet met die bal komen. De bal rolt erop. Gaat hij over de achterlijn? Ja, achterlijn wordt het korder. Zandvoort uh, mag het korderen nemen. Berg gaat dat doen. Het gebeurt die vlag voor mij. En dat is dan een van de weinige kansen, sporadische kansen dat Zandvoort in het 16-meter gebied van Arsenal komt. Uh, hij is nog niet zo ver. Berg wel staat de luchtmacht van Zandvoort. Dat is dan Mol. Uh, Visser. Uh, even kijken, koper. Er uh, gaat er overal, overal zijn. Berg Bellenkamp heeft de bal. Aanvoerder ah, Bergbellenkant. Het speelt ze terug op uh, Jeffrey Dekker. Dekker die uh, echt. ...zo ontzettend snel is, uh, die je een paar keer uh, een mooie beweging heeft laten zien... ...maar nog niet door heeft kunnen breken. Dan komt er een goede paas van de Dekker naar uh, uh, uh, uh, Berg, Berg. Uh, zet er voor. En het, oh, dat is Patrick Koper Die had hem op zijn slot liggen om misschien wel onverdiend die 1-0 erin te schieten. Maar het, het, het had beter verdiend. Niet zo verdiend. Het had beter geweest als hij wel dit was gegaan. Maar goed, het, het is uh, afgeslagen. De aanval van Zandvoort is uh, uh, helemaal teniet gedaan. En Arsenal heeft die bal bezit op de middenlijn, mag daar een vrije schop nemen. Goed, we spelen in de 30ste minuut, stonden nog steeds 0-0. Maar ja, we gaan wachten, afwachten wat we verder gaan brengen. We houden het in de gaten, dankjewel Joop voor dit uh, moment. En straks komen we weer terug daar op uh, Duitsersveld bij collega Joop van Ries. Willy William en Chris Cap. En dat was de zingel van uh, Paris. Van alweer een uh, aantal maanden geleden in uh, de hitparades hier in uh, Nederland. 10 minuten voor half 4, Zandvoort, een hele middag. Het zonnetje schijnt lekker buiten. En waarschijnlijk ook wel op het nieuwe. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, want uh, Willem voor deze die heeft zijn zonnebril opgezet. En die is uh, klaar voor alle mooie races. die er uh, nog aan gaan komen op het circuit. Nogmaals, goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob. Klopt inderdaad, uh, die zonnebril. Ja, het is uh, een heerlijk dagje hier in uh, Zandvoort. Altijd fijn uh, als het zonnetje erbij aanwezig is. Dus ik vind het Zandvoort, uh, we zijn bezig met de finale races. Uh, we hebben zojuist de eerste kwalificatie gehad van de GT4 uh, European uh, Series. Uh, die kwalificeren twee keer. We hebben twee keer een kwartier kwalificatie. Bij de kwalificaties zit er een andere uh, rijder achter. heeft ook daarmee van doen dat we morgen twee keer een race hebben uh, van 50 minuten. In die race wordt wel gewisseld uh, van rijden. Maar de kwalificatie die zojuist was, uh, kwalificatie 1, uh, de rijder... Uh, de startopstelling werd daarin bepaald voor race 1. Nou, de rijders die dat hebben gedaan, die gaan ook van start als eerste in race 1. De Powerkaartje 2 die nu bezig is, er zit een andere rijder achter de stuur, die gaat race 2 van start. En die uh, zijn nu onderweg om uh, hun startopstelling uh, te bepalen. Kijken we even uh, kort naar een uh, klein gedeelte van de uitslag uh, van het paal KV1. We zien uh, oud, vertrouwd, lang niet op zandvoort geweest. Uh, vorig jaar is het geweest voor het laatste. Ricardo van den Ende, die wist de uh, pole position voor race 1 uh, te veroveren. Met op de tweede plaats uh, ja, uh, iemand waar hij al uh, jarenlang mee uh, de strijd aan gaat. Uh, Duncan Huisman. En Duncan rijdt in een Porsche. Ricardo van Ende rijdt in een BMW M4. En vinden we op de derde plaats terug een uh, Aston Martin uh, Vintage. En die werd uh, bestuurd door... Uh Even kijken, de Deen. dan denk ik even zijn naam, Kijk, Nou noem eens een Deense naam, Strootberg. Ik reken hem goed. Ja, oké, okay, nee, maar dat is hem ook, maar die is positie 3 uh, te veroveren. Nou, nu zijn de teamgenoten van die mannen en van die overige 24 deelnemers uh, onderweg om uh, de kwalificatie voor uh, race 2, uh, de teamgenoot van uh, Ricardo van de End is dan uh, Bernhard van Oranje, of hij ook zo. Naar poog gaat uh, brengen, dat weet ik nog niet. Dat gaan we zo zien aan het eind van deze. Teamgenoot van uh, Dunker Huisman, die de tweede plaats veroverde net, dat is uh, Luc Braams En de teamgenoot uh, van die Stroomberg, noem het dan ook maar even op, dat is uh, een andere Deen en die heet uh, Moor. We gaan even afwachten, het zijn korte kaartjes uh, van een kwartier, hoe de stand aan het eind van deze paar is. En daarmee hebben we dan ook de startopstelling van Race 2. Uh. Ja, dat, als we straks weer bij je terugkomen, dan heb je ongetwijfeld de uitslag van de, de, de tweede kwalificatie van de European Series. Met de ja, B-rijders, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in ieder geval de teamgenoten van de, de A-rijders, om het zomaar eens te zeggen. Oh ja, en ik zou zeggen, we komen straks bij je terug voor de volledige overzicht.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 Had Ik dat boek nou uit of niet. Hier ook kaarten bij bestellen, vergeet de zakken niet. Die afspraak was veranderd en overrek dat feest naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Ik ga het zo wel te doen. Ik moet de zon niet.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 Ik moet hier... juist waren we op het circuit bij willen van Rissen. De finale races die dit weekend verreden worden op het circuitpark South Forge. En vorige week waren wij op het circuit bij het British Race Festival. No. En toen vond ik het al vroeg, hè, op zondagmorgen, een uurtje of half uh, negen hadden we <lacht> afgesproken. Zo half negen, kwart voor negen. Nou, ik ben nou zo gek dat ik morgenochtend om 6 uur ga afspreken. <laughs> nee, mee meen je niet. Ja, voor, voor de race van morgen. Oh, van Japan. Ja, van Japan. Nou, dan hebben we straks om kwart over vier tijdens de Pitch Report. Staan we daar nog uitvoerig bij stil en hebben we uiteraard een voorbeschouwing voor de race uh, morgenochtend. Nou uh, dus uh, we gaan het steeds vroeger maken. Ik zou zeggen, lekker op tijd. maken. lekker op tijdje erbij hoor, dus uh, hey, dat goed. komt helemaal Goed. Ja, wat gaan we allemaal nog doen over zoveel te doen gesproken? Nou, naar de volgende plaat gaan we uiteraard weer schakelen naar Duintjesveld... en wel naar onze collega Joop van Es. Want dat is het einde van de eerste helft van SV Zandvoort tegen Arsenal. En SV Zandvoort, wat ik begreep, van Joop... staat toch regelmatig met de rug tegen de muur. Want Arsenal heeft toch echt overwicht. Maar goed, daarover na de volgende plaat meer. Dat betekent dat de evenementenagenda wat doorschuift... door, de, door alle actualiteiten en vertragingen op de A9... En uh, daarna gaan we vrolijk verder met de evenementagenda, zoals gezegd. En natuurlijk gaan we weer schakelen met het circuitpark Zandvoort... voor de definitieve opstelling voor de race van morgen... tijdens de 102 GT4 European Series. En uh, dat weet Willem dan... De uitslag van de kwalificaties uh, van die races voor, de, uh, voor, de, kwalificatie races voor mm -hmm. de races van morgen... die op het hoofdprogramma staan rond de klok van half drie op de zondagmiddag. Ja, we hebben inderdaad heel veel te doen bij Zandvoort op zaterdag. Meekijken in de studio kan via www.cfm-live.nl. Is hier Erik Iglesias.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 Is ik weet het niet. Ik weet het het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het te Ik weet het Ik niet. Dat was hem bij CFM, Eric Ecclesias en Duelle El Corazon. Ja, we gaan weer naar Duintjesveld, de wedstrijd voor vandaag. SV Sanford tegen Arsenal. Hoe is het daar, Joop? Ja, spannend rot. Uh, uitermate spannend. Want de klok staat al op 45 minuten en Sanford is nu in balbezit. Uh, sorry, was in balbezit moet ik zeggen. En ze gebeurt het eigenlijk constant, de hele wedstrijd. Uh, Arsenal zit er zo ontzettend fel op. En hier sluit de scheidsrechter af voor de eerste helft. De eerste helft die, die gezien de, de, de, de problemen, tenminste problemen, de, de situatie op de ranglijst, niet Zandvoort is absoluut niet. Uh, Arsenal is de sterkere proef geweest en gebleven, gebleven eigenlijk de eerste helft. En als je dan de hele wedstrijd ziet, dan is het misschien acht minuten voor Zandvoort geweest en de rest is voor Arsenal geweest. Uh, Sanford heeft uh, geprobeerd om uh, Jeffrey Dekker aan de linkerkant uh, te, aan te spelen. Maar er moest steeds een grote afstand gebeuren. En ja, dat, dat lukt dan natuurlijk niet. Dat is te ver weg. Er zijn geen flitsende combinaties over het middenveld. Uh, dus de, uh, alleen de, de linkerkant is bezet door Dekker en Boyfuss. En die trekt het meer naar de binnen toe dan dat hij op de rechtervleugel blijft spelen. Goed, uh, het is op dit moment niet anders. Het is nog steeds 0-0, dat wel. En uh, ja, laten we hopen dat in de tweede helft de uh, uh, toch weer de geest krijgt. En misschien dat uh, Arsenal wel uh, wat uh, verswakt zal worden door, uh, door vermoeidheid. Het ziet er voorlopig nog niet zo naar uit. We hebben nu 0-0 stand en ja, we moeten vooruit kijken. En misschien dat we dan straks nog wel, wie weet, wat doelpunten krijgen. En dan hopelijk van de zante kant. Dank u wel, Joop, voor dit moment. En voor de tweede helft komen we straks weer terug bij Joop. De veteranen 1 spelen vandaag uit tegen Bloemendaal. Daar uh, staan ze achter op dit moment. 1 tegen 0. Oh papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I want to say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though don't always show. I'm glad that you're around. I said I'm glad that you're around. Oh, the sun so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. you yeah. Het blijft een geweldige single, hè? deze van onze eigen Ellen Clark. We mogen het gewoon onze eigen Ellen Clark noemen, want uh, hij heeft vele jaren hier in Zandvoort gewoond, samen met zijn vader. You're the father and friends, een van zijn aller, aller, aller beste singles. Zes minuten overal vier, ik heb een beetje een rare telefoon, Albert-Jan. Hij geeft aan dat er, uh, dat er nu regen gaat komen in Zandvoort, maar ja, het zonnetje schijnt toch lekker? Het zal wel erg lokaal zijn dan. Heel erg lokaal. Lokaal buiten. <laughs> lokaal buiten. Hey, we zijn uh, ietsje later, maar dan komt hij aan. De evenementagenda. Zoals gezegd, vandaag en morgen veel racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de finale races op het circuitpark Zandvoort. Dus autoliefhebbers, raceliefhebbers, u bent van harte welkom. Vanmiddag dan wel morgen vanaf een kwart over negen. Dan begint alles weer wederom op de zondagmorgen. De 9e oktober tijdens de finale races op het circuitpark Zandvoort. En dit weekend staat, eh, is op diverse plaatsen in Zandvoort kunst te zien... tijdens Kunstkracht 12. Het is een grootste manifestatie van de BKZ. Een kunstroute langs 16 expositieruimten... waaronder het Zandvoortsmuseum en ateliers van de leden. Meer informatie over dit kunstweekend kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.bkzandvoort.nl. www.bkzandvoort.nl dan gaan we de maand oktober, die is begonnen... en de, de, de, tijdens deze maand zijn er vele, vele activiteiten... onder het motto Zandvoort Goes Wild. Van allerlei ter afsluiting van het zomerseizoen... en vanwege de bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen... wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Natuurlijk ook in alle horeca restaurants zijn de wildgerechten uh, op aangepast. Meer informatie over deze Zandvoort Goes Wild maand... Kunt u terugvinden op www.zandvoortgoeswild.com, www.zandvoortgoeswild.com. En de Kinderboekenweek die loopt nog tot met 16 oktober. Opa's en oma's spelen een belangrijke rol tijdens deze Kinderboekenweek. Daarom wordt dus dit jaar de Kinderboekenweek van tot 16 oktober in het zonnetje gezet onder het motto voor altijd jong. Dus de Kinderboekenweek nog tot en met 16 oktober. Dan op 8 oktober vanaf 8 uur s avonds, dan wordt de Safari Goes Wild. Seizoen 2016, het zit er bijna op. Maar voordat het zover is, willen ze nog één keer met alle vrienden van de Safari Lodge en de North Sea Surf Lodge een feestje bouwen en de tent afbreken. Ja, op een nette manier, hmm, uiteraard. Oké. Okay. Dat allemaal uh, op, vanaf 8 uur tot half 5 voor 12. En dat is natuurlijk een strandfeest bij Safari Goes Wild: en dat is de boulevard Paulus Lood, nummertje 2. Dan morgenmiddag is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort met Bert van den Dungen. En dat begint allemaal om half drie tot half vijf. Jazz in Zandvoort, concertmatige jazz. En waar u heerlijk rustig kan van genieten. Dat allemaal morgenmiddag vanaf half drie tot half vijf. En de locatie kan natuurlijk niet beter zijn dan theater De Krocht vanwege de mooie akoestiek. Dat allemaal morgenmiddag, Jazz in Zandvoort met als gast Bert van den Dungen. En morgenmiddag is het van 2 tot 6 uur bokbierproeven in Zandvoort aan Zee. Morgen van 2 tot 6 uur alle bokbieren voor 3,50 euro per glas. En de bokbieren smaken natuurlijk het beste in combinatie met de lekkere hapjes bij de diverse locaties. Ze doen, wie doen we mee? Café Koper, Het Wapen van Zandvoort, Lallenhardie, Grand Café XL, Rabbel, Lunchbreak, De Haven van Zandvoort, Café Neuf. Bokbierproeven in Zandvoort van morgenmiddag 2 uur tot 6 uur. Maak een bruggetje naar 14 oktober, want dan is het weer tijd voor de algemene pubquiz. En daarvoor wordt u natuurlijk verzocht zich te vervoegen bij Café Koper... en wel vanaf 9 uur s'avonds de algemene pubquiz. Deelname kost 2,50 euro. En op 15 en 16 oktober wordt er wederom geraced op het circuitpark voor de DNRT-finales. Kom op zaterdag 15 en zondag 16 oktober naar de DNRT-finales... de Dutch National Racing Team op het circuitpark voor waar auto's uit de A- en B-klasse tegen elkaar opnemen. Laagdrempelige raceklassers. En natuurlijk ook voor raceliefhebbers laagdrempelige toegang. Dat allemaal op het circuitpark Zandvoort. Dan is het ook op 16 oktober vanaf drie uur weer tijd voor Classic Concerts. En dan heb je de Septentriones. En op zondag 16 oktober verzorgen de blazers van Septentriones. Het Classic Concert in Zandvoort aan zee. Het programma is nog onder voorbehoud. Een half uur voor aanvang van de concert is de kerk geopend. En de entree is 5 euro. Dan uh, nog last but not least even een wild drive-in bioscoop. Dus bioscoopliefhebbers zet het vast in uw agenda. 22 oktober vanaf 6 uur en ook op 23 oktober een echte drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Een echte wild drive-in bioscoop op 22 oktober om 6 uur en uiteraard ook om 23 oktober om 6 uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van het Circuitpark Zandvoort www.cpz.nl. Www Tot zover! Dankjewel Albert Jan, de evenementenagenda, Je hem bij CFM op de zaterdagmiddag. En de evenementen kan je ook uh, rustig op je gemakkie nalezen op de CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download onze app nu. We had het net over ons ronde record van de vorige week met uh, Willem. Dat ja, ja. was mooi, hè? Tijdens het uh, Brits Racefestival, achter uh, de auto uh, met uh, Erik Weijers uh, erin, gingen we als een rapper over het circuit, toch? Ja, ronde record verbeterd, hè? Ja, ronde zeker. Vijf minuten. Vijf minuten. <laughs> ja. ah, keurig, keurig. Cfn, Race Radio pit <laughs> report. report. Volgens mij uh, gaat het vandaag wel wat sneller dan uh, vijf minuten op het circuit. Althans, dat hoop ik, toch, Willem? ja, nee, dat klopt, ik, ja, een beetje uh, kijk naar de GT4's uh, wat die rijden. Ja, die rijden 146, dus uh, ik denk dat die uh, een kleine drie rondjes rijden uh, <laughs> terwijl allemaal jan erin doet. Ja. Ja, heel goed, Oh maar. dezelfde tijd. <laughs> Nee, maar goed, uh, ja, uh, uh, ik zou nog even terugkomen met de uitlag uh, van de GT4 en dan de kwalificatie 2. Nou, een mooie kwalificatie geweest, ook een mooie kwalificatie voor het BMW Ekers team. Want uh, was het uh, Ricardo van de N uh, die al de Paul wist te veroveren voor RC. Zijn teamgenoot, uh, Bernard van Oranje... Ja, een van de mede-eigenaren van het circuit hier... Uh, die wist uh, voor uh, race 2 uh, de pole uh, position uh, te veroveren. Dus uh, zowel uh, race 1 als 2... de equipe uh, van Ende... Uh, Bernard van Oranje op uh, pole position. Tweede in die uh, kwalificatie uh, 2 was het uh, Rob Zevers... Uh, die rijdt met Simon Knap samen... die rijdt ook in een uh, BMW M4 uh, van Ekers... En de derde daarin was... Ja, daar gaan we weer. Daar nee. uh, <laughs> <laughs> ja, uh, komt ie. Oosterijden over de been. Daaf uh, Die rijdt met een uh, KTM. Uh, een hele leuke auto is dat. KTM X-Bow. Uh, 4 En die is toch uh, verrassend uh, hier uh, de derde tijd uh, neer te zetten voor uh, race 2. Waar we hier nu uh, mee uh, van start gaan uh, zo dadelijk is een uh, race over een half uur... Uh, ...voor de Porsche Carrera Benelux... ...Porsche GT3 Cup Challenge Benelux... ...15 Porsches... En dat kan nog wel eens een leuke strijd worden... ...voornamelijk Belgen zien we daarin... ...een van de bekende Belgen die daarin mee rijdt... ...en dat doet hij al jaren, hij is een van de zangers... ...die jullie nog draaien. ...Koen Wouters, Koen te kwalificeren op de zesde plaats... Op position werd veroverd door Alexandra Johan Men... Oh, die. En ja, die. En de tweede plaats was uh, voor Jurgen van, uh, van Howard En de derde nou Belgisch uh, kan volgens mij naam niet zijn, was het uh, Menno van de Grijspaarden. Oh, die. Ja. Oké. Okay. En, en die zijn nu bezig met de onder en die gaan ze daar ook een race rijden voor een half uur. Maar dat wordt een mooie, mooie, mooie race dus morgen, die Competition 102 GT4 European Series. Heb je een indicatie hoe laat die race morgen van start gaat? Nou, ik heb meer als een indicatie. Ik heb de exacte tijd. Kijk. kijk. <laughs> dus dan zal ik even... Race 1 van die uh, European uh, GT4 serie, uh, die, start, uh, zeg je nou? ja, die start al vroeg. Al, nou ja, net na afloop uh, van de Formule 1, uh, zullen we maar zeggen. Om tien uur morgenochtend is uh, Race 1 van de European uh, GT4. Uh, Vier series. En er is een race over 50 minuten en één ronde. En een tweede race rijden ze wat later op de dag. Dat is om vijf over half drie. En ook die race gaat over 50 minuten en één ronde. Oké okay, Willem, bedankt voor deze informatie. En uh, we hebben elkaar weer aan de telefoon. Bedankt. Oké. Okay. Dat was Willem voor van deze vanaf het Park, Zalvoort tijdens de finale races. En hier is Last Frequencies. Beautiful life. de jaren 80. tochtig. Go west and we close our eyes. Ja, we schakelen weer live over naar Duintjesveld. Naar Fres. De tweede helft van de wedstrijd. SV Sanford tegen Arsenal. Hoe is het ja. daar Joop? Ja, ja, wat zal ik ervan zeggen Rob? Um, sans het uh, voetbal niet meer zo achteruit als in die, eigenlijk in die eerste, uh, eerste helft. Uh, maar kansen zijn er. Ja, Sans het heeft één kans gehad. Hij werd alleen uh, in het dak, op het dak van, van het doel van uh, Arsenal gekopt. Dat was eigenlijk de eerste en de enige kans tot nu toe van Zandvoort. Zandvoort mag nu een vrije schop nemen op de helft van Arsenal. Maar dat is nog ver van het doel af. En we moeten eerst maar zien dat die bal daar gaat komen. Die gaat hem nemen. Even kijken, Peter Koper zo te zien. Peter Koper die maakt zich op om die bal naar het doelmond van Arsenal te brengen. Kijken wat ermee gaat gebeuren. Nee, dat doet hij niet. Hij geeft hem een geplaatste bal. Dat is daar... Berg, die kon uithalen. Maar niet uh, uh, zuiver genoeg, niet hard genoeg. En Sandvoort, dat uh, moet weer achteruit. Nee, Sandvoort probeert... Ja, hij komt daar in balbezit. omdat de verdediger verdediger van uh, Arsenal. De bal over die zijlijn werkt. Uh, eigenlijk zou ik moeten zeggen. Want echt schoten schieten was het niet. Nee, uh, Sandvoort nu. Verkeerd ingooien. Wordt niet voor gefloten. Dat is uh, jammer. Niet, ja, jammer is zoveel. Maar er moet voor gefloten worden, vind ik. Maar Arsenal is weg. Arsenal, dat uh, echt, uh, probeert echt van alles op het omstand te verkalken, is gelukkig nog niet zo ver. En daar gaat dan eindelijk gaat er een Arsenal-speler doorbreken. Hè, op de linkerkant, uh, of rechterkant moet ik zeggen. En daar is Philip, uh, Pijpen bezig. Maar die is, uh, heeft de bal weg kunnen werken naar uh, berg nu berg. Uh, naar uh, Koper, Koper aan de zijkant. Geeft een diepe bal op, dus op uh, even kijken wie is dat. We kunnen het net niet zien. door hij Boy Visser. Boy Visser die raakt die bal helaas kwijt. Kan hij echt niet goed bij overleg. En uh, Arsenal is weer de bal bezit. En nu op de helft van Zandvoort gaat een diepe bal komen. En dat is uh, Jeffrey. Dekker of uh, uh, die Mutsaas is niet een van de langste, hij stond ver voor zijn doel. En de aanvaller van Arsenal die zag dat en probeerde die bal eroverheen overheen te lopen. Hij ging, godverdank, voor Zandvoort, ging over, het, uh, over de lat heen. En uh, Dekker mag hem, nu, of, uh, mag hem nu gaan nemen. Ik zie nu dat Jesse de Haan uh, warm gaat lopen. Die zal dan een infobuurt gaan krijgen. En ik denk dat hij niet mis, zal niet staan in de voorhoede van Zandvoort. Mutsima maar aangespeeld uh, kan worden. Voorlopig is het Zandvoort nog die uh, dat, uh, niet uh, echt een vuist kan maken. We spelen in de 54ste minuut. En de stand is nog steeds een nul rol. En zo meteen in de derde en laatste uur meer over deze wedstrijd. Tot zover ook uur twee graag. Na het nieuws en weer van vier uur zijn we bij je terug. Ja. Para ti, bebé. Invita a tua amiga también. Destapamos las botellas. Regla número uno, celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Descuidemos que mañana, tal vez, de pronto no te vea. Y tengamos un recuerdo, así que baby, menea. Esa señorita, si sí se mueve bien. Cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Siem ropa se ve radiante. Conmigo se leva lo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, mute. Dale baby move your body for me for me for me just for me baby right. I just wanna be close to you baby wanna, girl I just wanna and do all the things you want me to Ooh. I just wanna be close to you I just wanna I just wanna And show you the way I'll be. baby girl you make my love go